Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We zitten al dik een week na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Maar nu horen we wat die uitslag betekent. De Kiesraad kwam net met de definitieve hoeveelheid zetels per partij. VVD 24, D66-9, GroenLinks Partij van de Arbeid 25, PVV 37, CDA 5. Sp5. Ja, zo ging het nog wel even door. De uitslag blijft bijna hetzelfde als we dachten. Wel zuur voor D66. Het leek erop dat die partij misschien van 9 naar 10 zetels zou gaan. Maar nu blijkt dat dat op 160 stemmen toch niet doorgaat. Over drie weken komt er eindelijk een eind aan een zaak die Suriname al meer dan 40 jaar bezighoudt. Oud-president Boutersen hoort of hij definitief wordt veroordeeld voor de decembermoorden... In 1982 werden 15 van zijn politieke tegenstanders gemarteld en gedood. De uitspraak wordt spannend, zei correspondent Nina Jurna eerder. De eerste uitspraak die er ook was van de Krijgsraad heeft het OM overgenomen. Die eis met gevangenneming. Dus dan zou ze eigenlijk ook moeten worden opgepakt en uh, in de gevangenis komen. Ja, dat is dus natuurlijk wat heel veel mensen zich afvragen. Gaat dat gebeuren? Kan Suriname dat aan? En ja, dus het wordt nog heel spannend. Het Openbaar Ministerie wil dat Bouterse 20 jaar cel krijgt. De uitspraak is op de 20 e In Dubai is de dag 2 van de VN-klimaattop... waar wordt gesproken over de aanpak van klimaatverandering. Regeringsleiders houden een toespraak. De Britse koning Charles is al klaar. Hij wil dat landen echt snel in actie komen. En de missionair premier Rutte is straks aan de beurt. En de Song van het Jaar is dit jaar van Fraukje. Haar track Als ik God Was is volgens het publiek van VP Roos 3 voor 12... het beste liedje dat dit jaar voorbij is gekomen. DJ Eva maakt maakte dat bekend op 3FM. Voor de derde maal op rij heeft ze hem te pakken. En ze heeft dus niet alleen de nummer 2, maar ook de nummer 1. De vraag is, als zij God was, had ze dit dan voorspeld? Waarschijnlijk zelfs dit niet. Fraukje met Als ik God Was op nummer 1. Je hoort het even al zeggen, Vrouwkje heeft ook de nummer 2 te pakken. Billie Eilish is derde met What Was I Made For. Het weer nog, vanuit het noorden steeds meer opklaringen met zon. Alleen in Limburg blijft het grijs. Wordt vandaag wel een fris dagje, max 2 of 3 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie...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 Yeah. Ja, Until I found you, Geweldig oh. nummer. Een beetje, een beetje de vijftigerjaren. Ja, vijftigerjaren, ja, ja, ja, ja, ja. Toen, toen was ik, uh, toen was ik een jongen onbedorven. Was, toen was, ik was nog jong. Uit en de onbedorven. tijd dat de lucht was schoon en de seks was vies, weet je nog? Ja, ja. Het is maar nu hartstikke, andersom. Hartstikke vies. Ja. Dus ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Willem, uh, Gerry, uh, ja. we hebben een hele speciale gast vanmorgen in de uitzending. Ja, leuk. John van der Wal. En uh, wie is John van der Wal? Luister, ik zal het u uitleggen. John die, uh, uh, is eigenlijk uh, een persoon die zowel muzikant is als uh, telefoon kan je opdoen. Ja, als filmer. Dus hij uh, met foto fotograaf Hij is eigenlijk van alles. Goeie collega van me. Inmiddels uh, heb, uh, trekken wij veel samen op om uh, rapportages te maken. Film te maken. Leuk. Heeft gewerkt voor uh, onder andere Haarlem 105. Oh, okay. En uh, John, ja. de, de, de, de band waar jij vroeger in zat, want mensen hier uh, die gingen stappen in Haarlem, misschien dat ik nog wel weten van vroeger. Vertel. Nou, in Zandvoort hebben wij niet zoveel gespeeld, denk ik. Nee, ik... maar goed, ik heb het over mensen die dus in Haarlem gingen stappen. Uh, in Haarlem gingen stappen? Ja, ja. Ja, uh, ik heb uh, 17 jaar een partyband gehad. En uh, onder de naam Remix. Ja. En eigenlijk uh, ja, in het hele land opgetreden. Van, uh, en ik heb je ook wel eens horen praten over het Haarlem Quintet. Het Harlem Quintet, ja. Oorspronkelijk uh, ben ik begonnen bij het Haarlem Quintet. Ja. Eigenlijk eerst kwartet zelfs en later quintet. Uh, en het is zelfs nog meer geworden. Op een gegeven ogenblik waren we met z'n zevenen. septet so. ja, heet ja, dat hè. No. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, maar ook uh, heel veel gespeeld in Haarlem en Omgeving. Vroeger waren er natuurlijk niet zoveel bands in Haarlem die uh, uh, optraden voor feesten en partijen en bruiloften. Er was er eigenlijk maar één. <laughs> en daar zat je één. Ja. ja. En even voor het als je speelde toetsen. Ja. ja. Is, er, is er andere instrumenten nog? Trompet heb ik ooit gespeeld. Oké. Okay. Dat uh, lukte niet helemaal, omdat het niet goed uh, ging met de ademhaling. Oh. Oké. Okay. Nee, een uh, beetje last van hyperventilatie. Oh, is dat zo? Ja. Kan je dat, uh, doordat je zo'n instrument bespeelt, kan je dat ook... Uh... Ja, ja, ja, zeker. Oh. Ja. Ja, als je dat forceert, dan... Uh, Gaat het niet goed? Nee. Uh, ik zei het net al. Je hebt ook gewerkt voor Haarlem 105. Ja. Uh, ja, dat man. is een beetje een concurrent van ons. Nee, toch, dat niet, meer. toch niet meer. Con het wordt toch bij een -collega. Collega. <laughs> collega. collega? Ja, con-collega ja, ja. heet dat toch? Ja. <laughs> nou, in die zin dat ze natuurlijk ook een radiostation ja. hebben. Ja. En uh, ze houden zich ook bezig met de journalistiek natuurlijk. Uh, wat was, wat was, uh, hoe ben je daar terecht gekomen bij Haarlem 105? Uh, via een foto. Ooit met een storm. 15 jaar geleden had ik een foto ingestuurd van een omgewaaide boom. En zo is het. Het is een heel stom begin, maar. Als fotograaf, dus. Ja. En uh, later als, als cameraman. Als cameraman. Ja, ja. Maar ik moet nog wel even zeggen dat ik nog voor Halem 105 wat doe, namelijk de Droomwolk. Dat is een programma voor mensen met een beperking. En ja, dat doe ik nog. Nou, ik ben heel blij dat je daarover begint. Want dat had ik je ook willen vragen. Want, want uh, ja, uh, wij zijn zelf... Uh, uh, houden we ons ook bezig met, uh, met uh, uh, onderwerpen sociaal gebied. En dat is bij uitstek natuurlijk een, uh, een onderwerp. En wat mensen ook wel aan zal spreken. Want uh, uh, mensen een uh, fantastische dag bezorgen. Uh, je hebt ook die ambulanceservice bijvoorbeeld... Die, uh, uh, mensen dan uh, ja, die helaas in een laatste levensfase nog iets willen meemaken. Uh, oh, ja. maar, maar met die gehandicapten, hoe, hoe werkt dat? Uh, moeten die zich aanmelden voor zo'n... Ja, dat gaat via Stichting De Baan. Dat is een bekende stichting in Haarlem voor ja. mensen met een beperking. En uh, die kunnen daar via een, een brievenbus, denk ik, die daar ergens hangt, een wens... Uh, instoppen ja, ja. En dan gaat Cor uh, Speelman uh, kijken of, dat, of die wens in vervulling. En wie is Cor Speelman? Uh, ja, dat is, een, dat is de man van de Droombollen. Van de droombol. Ja. Dat die, een... die selecteert zeg maar. Uh, ja, die, ja. die regelt alles, hij ja. maakt alles, hij doet alles. Ja. Hij ja. maakt de contacten met de Instanties waar we naartoe gaan, natuurlijk. Ja, ja. Uh, hey, vertel, wat is nou uh, wat je hier ook kan herinneren, wat is de meest indrukwekkende droomwolk geweest die je hebt meegemaakt? Ja, voor mezelf is dat uh, een bezoek aan Schiphol, uh, aan, de, aan, de, aan de werkplaats, maar ook, de, ook een bezoek, het was een andere droom, uh, aan de simulator uh, op ja. Schiphol. Ja. Daar staan een stuk of. ...tien van die dingen in een hele grote hal... Ja. ...en daar worden dus de piloten opgeleid... Ja. ...en daar mochten wij ook een paar uren in. Ja. Ja. En eh, hoe, hoe werkt dat? Want eh, het kan heel, heel snel gaan allemaal zo... Die, eh, er, wordt, ...er wordt een wens gedropt... ...en dan wordt er meteen een idee... Dat gaan we, dat gaan we, ...die wens gaan we in vervulling brengen... ...dan word jij benaderd... En dat is maar net of je wel of niet kan natuurlijk. Want zijn er ook andere mensen die het filmen? Of? Ja, we doen het met z'n tweeën. Ik doe het met een collega, ook uh, van haar, 105. Ja. Herman Mathijsen. Ja. En het is de bedoeling dat we het een beetje om en om doen. Of elkaar, of met z'n tweeën zelfs. Soms zijn twee camera's gewenst. Als We, we waren laatst op het circuit ja. uh, van Zandvoort. En, uh, ja, dan is het handig als je met twee camera's uh, kan werken. Ja, ja. Ja. ja. Um. Even kijken, hoor. Uh... Je moet eerst vragen waar mijn roots liggen. Die ja, dat... en dan heb ik ineens een goede vraag. Waar liggen jouw roots? Ja. In Zandvoort. Oh. Vertel. Ja, nou, uh, Piet Drommel, uh, wie, kent hem wie kent hem niet? Van het sigarenmagazijn ja. uh, in de Haltestraat was dat, geloof ik. Uh, die is getrouwd. Natuurlijk is die getrouwd. Ja. Met, ja wij zeiden altijd tante zus. Maar ik weet niet hoe ze echt heet. Volgens mij heette ze ook zus. Oké. Okay. Uh, heel vreemd. Maar wij noemden er altijd tante zus. En dat was een zuster van mijn opa. Oh. Zo dichtbij. Oké. Okay. Dus je voelt je eigenlijk ook een beetje zandvoerder. Nou, daardoor ben ik uh, heel veel uh, als kind... In Zandvoort uh, ja, ja, ja. geweest, natuurlijk. Maar die loopt. vrouw, die vrouw, dus die, die, die met die man getrouwd was, die was meteen de sigaren. Ja, uiteraard, <laughs> uiteraard, want het was de sigarenzaak. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik, ja, ik ben familie van drommel, uh, heel ver, uh, maar. Um. Drommel's Drommel's ja nog eens no drommel. Toe. Ja, het <laughs> ja, is een grote ja. familie, hè? Drommel. Een ja. hele grote familie. Waar ja. iemand en bij CFM, was ja. toch ook een van Drommel, Zeker. toch? Ja, Imka, Imka. Imka Drommel. Ja, Drommel En Michiel Drommel. En al die ja. Ja, dat ja, dat is een hele bekende. Maar Drommel's Drommel Ja, ja. Drommel's Drommel was een paal van Gorkum, hè? Van de baron van Bachinato, Van Piet. Ik ben ooit in een drukkerij geweest of zo van een van die jongens. Oh ja, daar was een drukkerij, was een inderdaad. Drukkerij. Ja, dat was ook, ja ja, en, ja, ja. Ja, waar die andere gebleven is, weet ik niet. Maar die zat, geloof ik, ja. in de horeca. Ja. Maar wat de luisteraars even moeten weten. En moeten we maar even opschrijven, luisteraars. Als u uh, op de eerste plaats inloggen op YouTube. En dan 023-TV online. Mm -hmm. En daar ziet u dus allemaal filmpjes. En dat zijn, er is er niet één, het zijn er inmiddels honderden, ja makkelijk, honderden filmpjes die John heeft geproduceerd. En hij doet het op een heel bijzondere wijze, want eh, nou, het is eigenlijk een, een eerste klasse een editor noemen ze dat dan, een monteur. Die, die, oh ja, dat, hij ja. werkt niet alleen met de beelden, maar ook met allerlei effecten enzovoort. Hoe is dat gekomen, John? Hoe ben je daar allemaal toegekomen om dat te ontwikkelen, zeg maar? Nou, het was al een beetje ontwikkeld. Maar nog in de analoge tijd, zeg maar. Ja. Uh, van de small film. Ik ja. ben jaren lid geweest. Als, nou, wat zal ik geweest zijn? Een jaar of 16. Tussen Sch mijn 16e en 20e. Ja. En daarna ook wel weer hoor. Uh, met, met, een, met een filmclub, een videoclub. Dus het zat er al een beetje in. Ja, maar. Uh, maar, het is maar... weer weer. weer maar in het analoge tijdperk waren er toen ook al diverse programma's uh, te kopen waarmee je dan kon monteren. Anders dan nu, want nu is het natuurlijk, uh, sinds het digitaal is, is het natuurlijk van alles mogelijk. Nee, dat ging nog met een plak, pers, hè? <laughs> <laughs> met, een plak met stukjes uh, film. Ja? En, uh, ja, dat heb ik jaren gedaan. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar uh, daar, leer, daar doe je wel ervaring mee op natuurlijk. Absoluut. Nou, je leert vooral weggooien. Van ja. <laughs> fragmenten. Ja, maar kostte dat ook niet uh, heel veel geld? Een ja, rolletje kostte destijds ja, van drie doos, minuten. Salen, ja. uh, in, uh, praat dan over Super 8. Ja. Um, volgens mij tien gulden. Ja, nou dat was in die drie tijd. Het was tien gulden. Dat was best wel een hoop geld natuurlijk. Ja. En had je toen ook uh, uh, uh, inkomsten, zodat dus het een beetje wegviel tegen de onkosten. Of het nee, allemaal, helemaal, niet. helemaal niks. Nee, helemaal niks. Pure liefhebberij. Ja. Ja. Maar wel uh, behoorlijk professioneel, want ik deed mee aan filmwedstrijden en zo. Ja. Vroeger al. Ja. ja. Nou, luister we moeten echt maar eens kijken op 023 TV online. We gaan zo verder praten met John. Eerst een stukje muziek, denk ik, Willem. Zullen we doen? Ja, dat gaan we doen. Moment hoor. Kom maar binnen, jongens! <laughs> Ja, Louis Leen, live in Amsterdam 1993, alweer. Concert. Oh. Ja, weer concert. Ja, een tijd geleden. De meisjes Kleeman. Ja, ja, ja, ja, ja. Treed er nog altijd op samen met de Ledepop All Stars. He? Ja, onder meer. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. Luisteraars de gast in de studio. John van der Wal uh, woont in Haarlem. Voelt zich meer Zandvoorter dan een <laughs> uh, is verantwoordelijk voor prachtige filmpjes op uh, uh, YouTube, uh, het YouTube-kanaal 023 TV Online. Maar je is ook heel, ook heel creatief daarin. Want John, als je daar zo'n filmpje geschoten hebt, allerlei beelden. Hoe weet je dat het dan zo mooi te treffen dat het allemaal uh, ja, ook, ook als vanzelfsprekend overkomt bij de mensen. Als ze zo'n filmpje bekijken. Ja, nou ja, dat is denk ik een gevoel. Je moet natuurlijk uh, binnen een paar minuten uh, een verhaal wat vaak uh, wat langer duurt. Soms wel een uur of twee uur moet je in die paar minuten zien te krijgen. En dat is best wel moeilijk. Ja, daar moet je een beetje ervaring in hebben. Maar dat heb ik natuurlijk al... Als Opgedaan, ja. De, ja. Ja, in de loop de ja. der jaren. Ja. Want ik heb natuurlijk... toch al een jaar of tien, vijftien... bij Haarlem 105 gezeten. Zo lang? Jawel. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Ja. Ja. Nou ja, en ik zit er nog, ja. eigenlijk. Ja. Uh, en van collega's veel geleerd. En uh, vooral vooral het weggooien van materiaal. Ja. <laughs> Dat leer je ook nog. Ja. Ik, ja. ik heb een archief, uh, daar kan ik nog honderd uh, jaar uh, mee vullen, so. zeg maar. Aan, materiaal ja, aan ja. materiaal. ja, want je bewaart wel alles. Ja, ik bewaar alles. Op ja. externe harde schijven waarschijnlijk. Ja, hele bergen. Ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> En de, de camera's tegenwoordig... Hè? want uh, ik, ik ga wel eens met je mee... Of, waarom gaan we wel eens samen naar dingen toe... en dan zie ik jou met hele kleine cameraatjes rondlopen ja. en dan denk ik van... Nou, hoe, hoe kon je daar nou zo mooi mee filmen? Vertel eens aan de luisteraars... hoe, hoe, hoe, hoe, hoe werkt dat tegenwoordig? Ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig... de, de zogenaamde action cams. en uh, die zijn kwalitatief... Uh, best wel wel goed. Wel goed. Ja. Uh, en het, ze worden eigenlijk steeds kleiner... Ik heb ook hele grote camera's, maar omdat dat niet zo handig meenemen is, vooral uh, ja, bij, bij kleine en korte reportages, ja, uh, ja. is het ideaal om zo'n ding in je zak uh, te hebben. <laughs> ja. Het is jammer dat, uh, ik weet niet of we in beeld zijn, maar zijn, zijn we ook in beeld? Nou, we ja. zijn... We zijn, uh, we zijn uh, Jij bent in beeld ja. ja, ik ben in beeld zelfs. Ja. Ja, nou, nou, dan misschien... laten we het even zien. <laughs> dan laten we de techniek gewoon even ja, leuk. zien. Ja. Ja. Uh, ik heb tegenwoordig een uh, full HD camera kijk nou in mijn zak. Oh. Het was het nieuwste van het is nieuwste. mogelijk. En, Geef hem even jong want ik zit natuurlijk bij het oh, ja. camera. Ja, ja, ja, ja. Jij zit ja. aan de goede kant Ja, ja ik, zit aan de goede, ik, ik zal hem even laten zien. Laat, dit is dus echt een, een videocamera. Het is ja. niet te geloven, want oh, uh, ja. uh, nou, het weegt, het weegt uh, niks. En, en er zit ook nog een zogenaamde gimbal bovenop. En dat is een apparaat wat ervoor zorgt dat als je filmt, dat er een balans uh, ontstaat. Waardoor je, als je beweegt, dat, persons... dat wordt steeds gecorrigeerd. Gecon... Ja. Ja, ge ge ge dus je krijgt hele mooie, strakke, strakke beelden daardoor. Ja, en uh, ja, dat dus heet tegenwoordig 4K, John toch? Ja, ja, ja. Maar ja, het houdt je op? Je hebt 8K, 8K, hè, zit je al. Ja, je hebt ook al 8K, maar, ja, maar. Maar, maar dan moet je twee van die dingen hebben. twee keer Nee, twee, twee keer niet. <coughs> Nou, dat is weer... Uh... Twee keer vier. Nee, maar... Maar, want, uh... maar is dit 360 of uh, 360 graden? Of, of gewoon, uh, gewoon straight? Dit. Hoe bedoel je? Nou, ja, als je bijvoorbeeld een GoPro hebt, noem maar wat. Ja, die, nee. heb die heb ik ook. Ja, ik heb dan de 8 he? heb ik dan. Maar ja. uh, dan heb je bijvoorbeeld ook uh, die camera's uh, die 360 graden om zich heen kijken, zeg maar. Die oh ja, ja. Nou, dat doet deze ook. Maar dat zit in het uh, systeem van het kimbeltje. Ja, ja, ja. ja. Mooi, erg mooi. Ja, zeker mooi, ja. ja. Uh, ja, aan, en, aan de techniek ligt het niet meer. Nee, nee, nee zeker niet. Meer. meer aan de mensen die nee. dat die ding bedienen. in hun handen hebben. Ja, ja dat geloof ik ook. Ja. Hey, maar, want uh, 4K, maar ik geloof dat op YouTube kun je geloven, maar maximaal HD. Uh... Nee hoor, je kan 4K ook uploaden tegenwoordig. Zo leer ik uh, Willem. Uh, ja, ik vertel het jou honderden keer, maar je luistert nooit. <laughs> nee. <laughs> Dat is de leeftijd. Ja, onze leeftijd. Ja, ik ben ook al een beetje eigenwijs. Maar... Nou, ja, nou ja, je moet ook een beetje eigenwijs zijn. Anders dan is een ander nog eigenwijs. En dan kom je nergens natuurlijk. Maar dat zullen best wel dure camera's zijn, denk ik. Of valt dat mee? Nou, dat valt mee. Dat valt mee. Uh. Moet ik het zeggen? Nee, ja, is... vertel oh, ja, het maar. Ja. Nou, 500, 500 euro. Nou, dat nou ja, dan betaal toch, dat betaal je ook is... voor een GoPro. Maar door... dat, ik, dat is toch best ja. wel leuk. De meren ja. bijvoorbeeld, die, daar ja. zit je al op, uh, op 25 of zo. Ja. Ja. Ja? ja. Nee, maar luister, ik kan het niet genoeg zeggen. Doe het nou. Ga nou eens naar YouTube en kijk nou eens op 023 TV online. Hoe heet dat? En 023 het TV online. Het wordt druk, het zal druk worden. Ja. Ja. ja, als je nou geen hits krijgt, dan weet ik het nee. niet. Ja. <güls> maar, uh, want, want John, uh, uh, je verdient er nauwelijks mee. Hè? Het, het is eigenlijk. Uh, uh, maar eigenlijk, de mensen achter het uh, YouTube-gebeuren, de, de organisatie daarvan, die worden geschat, hemeltje rijden. Dienen die daar veel aan? Dat denk ik wel. Ja. Ja? Ja? Ja, ja. Maar ja, er zijn wel meer mensen die dit hebben. Hè. We hebben vorige week, of die week daarvoor, hadden we hier een fotograaf, Monique van Middelkoop. Nou, die ja. maakt oh, ja. briljante foto's ja. Ja. Ja. voor de hobby. Ja. Ja. En ze publiceert je dingen op social media en het en, ja. Ja, enige wat je krijgt naambekendheid. Maar ja. Dat, ja. Is ja. Een ja. Ja. Ja, dat is het. Nou en ja, eeuwige roem, maar je er niet meer bent. Ja, dat is waar. Dat eerlijk gezegd je. ben ik destijds begonnen om onder wat uh, werk aan over te houden. Ja. Uh, wat wel goed en dik betaald, betaald. Wordt, ja. Ja. Ja. Dat is nooit zo gelukt. Zo, oh, daarom ben ik, bij de, daarom ben ik bij de radio gegaan. Maar, ja. Ja, ja, daar verdien je veel, hè. He, dus, uh, ik heb het niet eens tijd om het geld op te maken. Zoveel. Uh, ja. Maar ik heb in het verleden toch wel leuke producties uh, gedaan. Ja. Uh, een opera opgenomen met uh, zes camera's. Zo. En uh, gemonteerd. Ja, dan, dan, uh. Je bent pas. Uh, want uh, aanvankelijk zou je hier uh, vandaag ook Luc de Bruin te gast zijn. De drummer van, uh, uh, die ik ja, kort de, geleden uh, hebt leren oh, ja. uh, daar heb leren kennen. Daar uh, zijn we in die studio geweest van de. de Analogs, ja. die, die drummer daarvan, die bezit een uh, gigantische studio in Haarlem. Ja. Terwijl Hans de Boeien, uh, die was daarin iets aan het opnemen. En dan heb jij uh, in een hele korte tijd, eigenlijk, uh, ik heb hem gevraagd, ga, ga mee. Hè, want ik, ik, ze hadden mij gevraagd om dat te filmen, maar ik denk, nou dan kan ik beter Sjom vragen. Die kan dat veel beter. En dat is ook wel gebleken. Want je hebt in de kortste keren heb je daar een uh, enorme. Treffende film gemaakt van die opname. Hè? Ja, dat klopt. Leuk. Maar dat staat ook ja. op YouTube. Daar staat ook op. Ja, op. maar hij mag niet gepubliceerd worden. Het was alleen voor eigen gebruik. Oh, ja, ja, ja. Dan kreeg ik jij privéregeling. Ja, ja. Maar, uh, nou ja, je kreeg ook alle lof van, uh, van ja. Luc. Uh, leuk. Ja, het is hartstikke leuk ja, natuurlijk. Zeker leuk, ja, zeker. Ja. Ja. ja, ik heb in het verleden natuurlijk voor bands ook wel uh, demo's uh, gemaakt. En, ja, ja. ja, ja. Ja, het is. Het, het is uh, uh, het wordt niet goed betaald, maar het is wel heel leuk om te doen. Hè? Precies. En, dat... en op die leeftijd ben ik gekomen. dat het, <lacht> dat het alleen maar leuk moet zijn. Ja, nou, dat is... Ja, niks, hoeft, niks, nee, moet. niks ja. hoeft meer. Nee. Ja. Maar we gaan straks weer naar muziek luisteren. Maar jij maakt ook altijd nog muziek. Ja, nog steeds. En dat, dat doen jullie nu in, in, in, in verzorgingshuizen bijvoorbeeld? Ja, voor dove en slechthorenden. <lacht> ja, dat heb ik ook gedaan. Heb jij dat ook gedaan? Ja, ik heb ook met twee muzieklessen gehad hoor. En, uh... <lacht> Achteraf waren die ook overbodig trouwens. Ik heb het ook gehad met trompet. Mij is het ook niet gelukt. Ook niet gelukt? Nee. Ook trombone adem, wel. Ja, adem, adem. Ja, ademtechniek, dat is het. En, ja, en dat een mondstuk is het mondstuk was gewoon te klein. Oh ja. En een tuba dan? Een tuba, uh, tuba daar, had ja. ik, daar had ik een bekje te klein voor. Oh. Nee, mijn hele hoofd ging er gewoon in. Nee, maar tuba, tuba, dat is ook zoiets. Het, uh, ja. Ja. Nee, ik heb schuift, trombone, vond ik altijd leuk. Ja. En dan heb ik een tijdje gedaan. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja. Laat hem maar schuiven, hoor. Ja. Laat mij maar schuiven, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja muziek daar is wat. Over muziek gesproken, ik heb nog een stukje muziek staan. Uh, want we zijn een radiostation natuurlijk. Ja, natuurlijk. We ja, ja. zijn geen bier, ja. ja, ja. Hé, hey, maar luister, wat, wat gaan we, wat gaan we uh, aanhoren, Willem? Wat, wat heb je nou voor ons... CCC. De CCC. Wie? Castle in Spain. Ken je dat? Ik moet je ook... Ja. Alles nou, graag. Ja, de muziek hebben jullie hier. Wel, Nee! Ja. Children's toys. Try the music, she will enjoy Me and children on children's toys ooh she's looking at the leaf, oh boy I hope that she will like me ooh you soon will see I hope that she will like me And I'm building a castle in Spain for thee Dancing around line dance van C6C. Uh, van, uh, van ik vind dat zo leuk, die line dance. Dat vind je ja, leuk, hè? Als, nou, als, als je dat speelt. Ik, ik krijg gewoon de, ja, de kriebel in, in mijn bloed. Ja, want ja, nee, ja, ja, ik, uh, ja, ik zag je staan. Ik zag je het staan en dansen. Ik zou je vertellen, ja, als, nou. als, als mijn zoon thuis uh, een line dance hoort, dan gaat hij dan dansen in de kamer. Ik heb gewoon een laminaat genomen. Ja. En dan kan, ja. Ik had veel vloerbedekking. Nou, dat is allemaal kapot, joh. Ja, maar je hoort dan ook niet die laarzen. Hoor je dan... Ja, Want ik heb het ook gedaan, maar ik heb een hoogpolig tapijt... maar op hakken, jongen, dat wil niet. Echt. <laughs> ik, ik, ik zou het ook zo graag willen leren, dat limedans. Nou, dance. dat zou Maar dat mag niet van uh, elkaar, ik mag van elkaar. Nee, de karik. Niet? nee. We, we mogen niet? is eigenlijk een onkuise bezigheid dat dansen. Dat zie Ja, zeker. Oh. Ik mag dat allemaal niet doen. Maar ik doe het wat stiekem, hoor, Gekkie. Ja, tuurlijk. <laughs> zeker wel, hoor. <laughs> Zo, sorry, uh, uh, John. Uh, uh, dat we hier even stoorden in het gesprek met Charles. Sorry. Ja, John, want wij gaan gewoon door met praten. Oh, ja, want die die, doen die, doen. Die, die, die, gast die hier in de studio... Was, het loopt af en aan. Dus het uh, is niet net doorgaan. Het is allemaal wel gezellig, maar... maar uh, nou, dankjewel, Charles. Ik kom hier altijd uh, ja. belangeloos. Vrijwillig kom ik hier altijd oh, langs. Vrijwillig, vrijwillig, Ja, vrijwillig, belangeloos. Ja, ja. En mijn moeder. En ik ook. Als ja. zijn moeder. Ja. heb <laughs> me dat ook praten, maar. <laughs> sorry. <laughs> Nou, rustig maar, rustig maar, mama. Mama Harm. Ja, John, zo gaat dat hier in de studio. Ja, uh, studio. Uh, Harm, hier jongen. Nou <laughs> oh, leuk, ik krijg 20, 20 euro toegeschoven, nou leuk. Ja. Dan gaan we tussen de middag een uitspatenje eten. Nou, oh, lekker, klein, lekker. Lekker. lekker, gezellig hoor. Dat is toch wel snel verdiend. Zeker weten, John. Ja, Als je hier achter een raam zit, dan moet je er gewoon een uur zitten. Hoor. Ja, <laughs> ja, <toch wel. laughs> John, uh, ja. jij hebt nog meer met Zandvoort. Want ik hoor ook iets over een motor en een auto. Uh. Nou, ja, auto- en motorclub Zandvoort ben ik jaren lid geweest. En maar, maar heb je zelf ook zo'n zo auto? Nou, ik had vroeger wel een mini-koepertje en zo. En ik heb heel veel rallies gereden, ook hier in Zandvoort. Oh. Want dat deden ze vroeger, en op het circuit natuurlijk, daar ben ik ook een beetje groot gegroeid, zoals dat heet. Ja, jij jij ken Marco Bleek en Ja, de meeste jongens die hier rondrijden, die ken ik wel. En Jan Lammers? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus je bent eigenlijk ook een beetje een beroemdheid in Zandvoort? Nou... nou, nou niet nee, zo bescheiden, niet nee, zo bescheiden. Nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik ken wel een heleboel mensen in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Hey, Hé, uh, nog even terug naar die muziek, want daar hadden we het net uh, kort over. Uh, uh, in verzorgingshuizen. Uh, ja, hoeveel bandleden bestaat jullie huidige combo? We zijn nu met uh, zessen. Met zessen? Ja. En het repertoire? Uh, jazz. Jazz. jazz. voor die oudjes, vinden die oudjes dat leuk? Jawel, ja. Ja, dat ja, denk ja, ik wel. wel. Zwingende ja. oudjes eigenlijk. Ja, ja. Zijn dat die, die mensen, die dove oudjes? Uh... <laughs> de dove oudjes, ja, ik denk ik wel. Of de, de, of de slechthorende oudjes? Slecht ja. Nee. Ja, ja. Nou ja, we hebben in uh, december vier optreden staan, of vijf. Uh, met uh, voor de kerst. Uh, Oh, dat is Onderwijs, wel heel leuk natuurlijk. We spelen ook uh, kerstrepertoire. Ja, we hebben wat kerstnummers ingestudeerd. Jigglebells, uh, jigglebells, bells. Jiggle bells onder, jiggle bell andere, <laughs> onder andere natuurlijk. Ja, nee. And ook, I'm dreaming of, of a white Christmas. <laughs> het bekende. bekende uh, repertoire. repertoire wat gebeurt er? Ja, ja, ja. ja. En, nee, maar ja, de, de, de, kerst, ik vind het zo gezellig. Ik heb thuis de hele boel al opgetuigd, joh. Ja. En Je volgende week. Ja, het is gewoon een kerstdoor met thuis. Dat is niet te geloven. Uh, ja, maar ja, want ik ga al een tijdje met John uh, op pad met foto's uh, met, uh, met maken en filmen... en noem het allemaal maar op. Heel gezellig allemaal, maar hij is nog nooit bij me thuis geweest, die man, dat is eigenlijk niet te geloven. Nee, nee. Oh, dat het is niet. er nog niet van gekomen. Ja, maar ik heb gehoord eigenlijk dat hij mag er niet komen in Bloemdelaal. Nee, nee, nee. Nee, ja, nee. nee? Nou, ja, hij kwam met zo'n vetbuik daar kwam, kwam hij oh, een keer ja. Bij. Ja, ja, ja, ja. in, ja. Dat kan niet hè. Sindsdien is het nee. gewoon, ze houden in de spiegel ja, natuurlijk. Een, een opgevoerde vetbuik <laughs> ja, ja, ja, opgevoerd <laughs> ook opgevoerde. nog. Ja, ja. Nee, maar kerst, ja, bij uitstek, ik vind het ook gezellig. En ik denk, ja, je kan hem wel opzetten, die kerstbomen, 10 december of, of 15 december. Dan heb je maar zo kort plezier ervan. Maar je ziet ook overal al, en, als je het over ondernemers gaat, en over winkeliers gaat, die hebben allemaal, die hadden al een maand geleden al, al kerstverlichting en kerstbomen. En, en, hoe zou dat komen, John? Hoe schat jij dat in? Goed, uh, ja, waar, dat waarom zo... dat zo aantrekkelijk is? Om, om dat, uh... Ja, er zijn mensen die vieren het hele jaar. Kerst heb ik wel eens begrepen. Het zou wel moeten eigenlijk. hè? Ja. Als je het over de kerstgedachte hebt. natuurlijk. Dat zit vooral in Amerika, dacht ik. Ja. Uh, mensen die dat het hele jaar uh, een beetje bijhouden. Uh, maar het is eigenlijk begonnen, denk ik, die vroege kerst, door de tuincentra. Die al ja. in augustus. Ja, Natuurlijk de chatjes getuigen uh, ja. en ja. ermee bezig zijn. Ja. En zo snel mogelijk open willen gaan, ook om toch ja. die handel maar kwijt te raken. Ja, ja. Wij zijn samen naar uh, Zeg ik even tegen Willem en Gerry. Uh, naar uh, Global Garden oh, geweest in Zwaanshoek. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja. Daar is Sean mooi gefilmd en ik heb fotootjes gemaakt. En Dat is een best wel een aardig restaurantje ook. Uh, met koffie met appeltaart. Oh, oh, ja, ja, ja. goed. Ja, ja, ja, ja. ja, dat ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. is ook belangrijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar ik heb er wel een, uh, nog wel een mooi... Aansluitend op de kerst natuurlijk. Nog even een stukje muziek klaarstaan. Voor, voor de mensen die vegetarisch eten, zeg maar. Mensen oh, die vegetarisch eten. Kerstmuziek. Kerst, vegetarische kerstmuziek. Vegetarische kerstmuziek. <tog>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 Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, dit was er even voor de, voor de, voor de vegetarische sector in Nederland. Ja. ja. Nou denkt John, onze gast hier, John van der Wal, die denkt ja. dat hij zeker een stukje konijn krijgt. Konijn. Ja. Konijn. <laughs> konijn. Nee. Ja, voor de lunch. Wat dat dak? Ja, nee, nee, nee, ja, nee. Ik zou het niet nee, doen. Ik niet. <laughs> nou, ik zou je, een... je vertellen. Ik werk, uh, ik werk uh, in, in Westpoort in Amsterdam. Ja. En uh, er zit heel erg gif in de grond. En dat sterft echt van de konijnen daar. Dat is niet de ja, grote konijn en hazen. Ja. Nou, gisteravond met een onder onderliep ik daar toevallig. Ja. En toen zag ik een konijn met een vos in zijn bek. Ik denk, nou, dat is niet goed, hè? Nee, <laughs> dat is dus ik weet niet weet je wat er in de grond is, zit, daar. Dat he, maar... is verkeerde. <laughs> ja. Heb je zulke grote konijnen dan? Ja, je kent ze niet tellen. Nee. <laughs> Nee, als ik ze buiten de terrein zet, dan moet ik een steekwaardje pakken. Ja dat, is, ja. Uh, ja, dat is niet te groot. <laughs> ja. John, heb jij nou nog een... Nog een, een uh, ideaal wat je, wat je graag zou willen... filmen uh, ooit nog? Dat je zegt, van, nou, ik zou daar... of daar zou ik nog wel eens uh, heen willen... om, om, om een, een rapportage... of een film te maken. Nou, eigenlijk niet echt, maar... Ja, ik vind het altijd leuk om... Uh, zeg maar muziek... te filmen. Mm -hmm. Een band, een orkest... Uh, big band, uh, oh ja, ja. en dan oh ja. verschillende standpunten, zeg ja, maar. Ja. Maar heb jij ook iets met treinen bijvoorbeeld? Want er zijn ook mensen die zijn helemaal fanatiek uh, wat de spoor betreft en die gaan alle stations af en die gaan daar ook filmen. mee. Ja. Nou, ik heb wel in het verleden wat, wat filmpjes uh, gemaakt, ook op het station van Haarlem. Ja van, uh, hoe heet het, die, die hondenkop of zo. Ah, ja, dat hondekop, ding vroeger, ja, ja, hondenkop. Hij ja, reed ja. ja, ja, ja. tussen 1975 ja, en 1980. Ja, ja, ja, ja. ja. klopt. Dat ja, ja. is ja. toch niet leuk, hij begint hij weer te schelden. Hè, tegen mij, hondenkop. Honden ja, maar ja. Je, je krijgt wat je geeft. Maar ik vind het wel interessant uh, ja. Um, ja. Om, om te doen. Ja. Er was laatst ook een Europese TE-trein, geloof ik. TE-trein, mm -hmm. TE ja, ja. die heeft uh, ja. een tijdje in... Maar dat betekent ook dat jij, dat jij de media goed in de gaten houdt en dat je ook, want je wil dan weten waar, wat er allemaal gebeurt natuurlijk. Ik hou alles in de gaten, maar ik krijg natuurlijk ook veel persberichten al. Doorgezien. Doorgestuurd. Ja, ja. En dan. En dan uh, wordt eigenlijk automatisch op de hoogte. Ja. gehouden. Ja. Je krijgt er overal informatie ja. over. Ja, ik denk, denk, denk, denk wel eens bij mezelf: word ik nou oud? Want dan heeft hij het gewoon eerder door als ik. En dan hoor ik van hem: ja. van ja. Hey, ja, ja, ja, ja, ja. ga jij daar ook naartoe? Ik ja. zeg: waar ga ik dan naartoe? Er is een leuke lichtjeswandeling in oh, haar, Dat is leuk. Ik nooit van gehoord. Nooit. Ik kom, is in Zandvoort komt dat ook, hè? Ja, ja in het voorjaar. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, dat was wel leuk in Haarlem, toch? Absoluut, ja. ja. Een wandeling. Ja. Ja. Dus, uh, ja, Sean hebt natuurlijk weer een stuk afgesneden. Jij hebt een stuk afgesneden, Sean. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Het, het, was, het, was, het drie was drie kilometer, kilometer hè, Ruim, hè? Ja, drie maar drie ik heb er maar twee gedaan. Dus je je hebt, er er twee gedaan. hebt er maar twee gedaan. Ja, dat vond ik genoeg. Ja. <laughs> maar ook wel weer een heel leuk uh, filmpje geworden. Ja. Ja. ja, ik ga het toch weer even herhalen, want... Pak nou even een pen, mensen, thuis. Ja, Pak nou okay, even ja, een ja, pen. Ja, ja. YouTube, YouTube hoef je niet op te schrijven. Dat weet iedereen ja, ja, ja. inmiddels wel. Ja, ja. Moet er WWW voor of niet? Ja. Uh, maar ja, ja, het hoeft voor niet. Voor YouTube hoeft dat niet. Maar ik dat heb ook wel een, een soort website. Maar dat is een, een... Die is van jezelf? Ja, die is van mezelf. Daar staan... Uh, ...alle YouTube-filmpjes... Nou, daar zijn we dan een keer genoemd. genoemen. Ja. maar, kom maar. Nou, gewoon .nl erachter... www.023tvonline.nl .nl, nou dat is ja. toch wel... Want dan hoef je, en dan nee. heb je een overzicht nee, van, de van de alles. laatste... Ja. Van ...de laatste negen filmpjes... ...die staan op de voorpagina. Hartstikke ja. goed. Onder andere ook... Uh, ...dat zou je nog vragen, die... viskotter uh, ...die op dat het strand ligt... Hier... Oh, die... ...dat is heel erg actueel... Ja, dus het... ja, ja, ja, dat zou je nog vragen, Charles. Dat, dat, ja. dat... Ik vind helemaal... ja, ik toch wel weer heel Ja, want ik wachtte er al op. Ik denk, dat ik zit me met mijn muziek? Ja. Ik denk ja, dus dat ik extra niet. En... Ik vind die Charles ook wel ouder worden eigenlijk. Hij vergeet, heer, nope. ook, Hummer, Hij vergeet, Hij vergeet ook veel, hè? Hij vergeet ja. heer. veel. Ja. Ja. Hij vergeet ja, veel. Nou, en hij is mogelijk, ook een beetje hoor. dof, hè? Oh, ja. Ik heb, heb nog, niet... als je naar muziek moet, maar ik heb dan iemand voor een publiek ja. Ja. hier. <laughs> <laughs> ik, ik vind het toch niet leuk hoe Charlotte afgekraakt afgekraakt wordt door jullie, hoor. Ja, dat vind ik ook. Dat mag vind het ik toch ook. niet zo doen? Nee, dat slaat dat ik... helemaal na. Ja, het is erg jammer. Nou, ik kan er wel tegen, hoor, Mama van Harry. Ik jawel, jawel, jawel. Wel, wel. Mama van Harry, Mama van Harry. Ja, kijk, ja. je wordt er al dubbel altijd, ja. Hé, maar John, die viskotter die er ligt... Ja, he, die ligt ja, er ja, nog steeds, he. Ja, die ligt ja. er nog steeds, maar wat tragisch voor die, voor die man... Dat ja, hij zo, zo bestolen is ook en zo. He. Ja, ja. ja, ja. Dat, uh, Weet jij de laatste stand van de crowdfunding? Uh, het was 30.000 euro. 30.000 was het. Euro, ja, dacht ja. ik. Ja. Dus. Ja, ja, maar ja, daar kan hij geen nieuwe boot van kopen. Nee, nee nee, nee, nee. Niks, nee. Ik dat heb ik eigenlijk allemaal, geen idee uh, wat zo'n boot kost. Nou, dat heel kost... veel geld, denk ik Ik heb het al aan een paar mensen gevraagd, maar... Zo Daar heb je nog ook, nee. geen officieel antwoord op gekregen. Nee, nee, ik nee, heb niemand ook geen idee. Wat nou eigenlijk wat zo'n ding nou? nou zo best ja, het is niet zo'n hele grote, dit hè? Het is niet zo'n nee. hele grote. Ja, maar grote. dat maakt niet uit. Nee. Dus als, je, als je een, een uh, stalen kruisje koopt, bijvoorbeeld van een meter of tien. Ja. 60.000 euro. Uh, maar dit is maar, een garnalenvisser, is dit hè? Ja, maar je kan in stalen kruisen kan je ook wel garnalen gooien. Hoor. <laughs> ja, <maar. laughs> ik uh, weet je wat? Ik, doe, ik zet nog gauw een stukje muziek want lopen, de luisteraars nu nog weg. Dat is toch jammer. <laughs> <laughs> ja, maar we gaan nog even verder praten over ja, die kotten zo. Ja, ja. We de boys back in Town, van uit zandvoort. dat is de naam. En dit is Charles. Ja. En naast mij zit uh, John van der Wal en tegenover me zit uh, Gerry uh, Rutte. Sinter Gerry, ja. Gerrie. Uh, John, ja. we hadden het net over die kotten. Jij bent er geweest. W hoe schat jij dat in de mogelijkheden om dat ding op weg te krijgen daar? Want het is, ja, die, die schroef en zo, hè. Dat ja. zit ook diep in het zand, hè. Ik denk dat het moeilijk wordt, want ze hebben nu twee pogingen gedaan... en die zijn allebei mislukt. Ik vond de eerste poging eigenlijk een beetje knullig, een beetje amateuristisch. Want? Want ja, ze hadden een, een, een boei in, in het water uh, gelegd... En, ja. uh, via een uh, tractor of een bulldozer, hoe N heet zo'n ding? Shovel, Showful. denk ja. ja. ja. wilden ze hem eruit trekken ja. Ja. met een lus zo, ja... Dat, dat iedereen... Uh... Nee, maar ik denk, ik denk dat bijvoorbeeld die want dat heb ik gisteren van dichtbij wel gezien, die, die, die zit gewoon in het zand. Ja. Daar zit hij gewoon op vast. Ja. Die boot ja. moet gewoon opgetild moet worden. Opgetild. Ja. En dan heb je ho heel hoog water voor nodig. Ik denk, ik denk dat water moet tegen de, tegen de zijkanten van de duim klotsen. Denk ja. Ik. Ja. Ja. Het is dan, nu veel te dan, rustig dan ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, nou, gisteren was het natuurlijk uh, hoogwater. hoogwater ja. een van de hoogste waterstanden. Voor oh ja? Voorlopig is dit niet meer aan de orde, hoor. Oh. Maar, uh, jij bent geweest nog uh, dat hij in het water lag weer? Ja. ja. En hoe uh, Kwam hij helemaal niet in beweging, nee. die boot? Nee, hij nee. zit, zit helemaal vast. Hè? Nee. nee. En collega's, uh, de Katwijk, uh, 45 geloof ik, die heeft een poging gedaan, maar... Nee, het, niet, nee. het lukt niet. Hij uh, gaat steeds vaster lukt, zitten, ja. denk ik ook. Hè. lukt gewoon ja. niet. Maar ik ja, uh, heel even ja. op inhaken. We hebben nog vijf minuten. Ja. En daar heb ik nog in ieder geval één nummer in staan. Die, die moet ik nog even draaien. Ja, uh, dat komt goed. Ik, ik, ik, wou, ja. het ook, ik wou het ook afgesluit. Joh, hartstikke bedankt ja. voor je komst hier naartoe. En mijn vraag aan jou. Uh, over een tijdje. Als je weer dingen hebt meegemaakt. Vind je het leuk om nog weer eens een keer terug te komen. Om, uh, om daarover ja. te vertellen. Ja, ja. Ja, de koffie is goed. Van, uh, alleen, <laughs> al, alleen, als je, alleen als je ook gaat filmen natuurlijk. Want ja. dit wil ik wel op YouTube zien natuurlijk. Dit wil oh je op ja, natuurlijk. Ja. Dat is nou, wel ja, een, is nou, een is uitdaging. Want naast. Uh, regisseur toiletjevrouw, vrouw en portier ben ik hier ook nog uh, regisseur en zo en, uh, ja. oh, ik ga oh. ook afscheid nemen luister ga, <laughs> wij gaan naar beneden mama ja, ja is goed tot de volgende we kunnen gelukkig met het liftje het liftje bij de trap dat vind ik altijd wel ideaal, hoor. Dat je jezelf niet naar beneden hoeft te lopen. Nee, dit is zo. Nee, normaal laat nou, ik mij altijd vallen, maar dat doe ik niet meer. Maar mocht er nee, nou woensdagavond mensen zijn... die toevallig in de studio kijken en zeggen... hé, hey, er is beweging, dan gaan kloppen. Want dan gaan wij de boel in de verlichting zetten. Ja. Gerry, bedankt weer voor jouw informatie ja. van Pluspunt. En Willem, bedankt Dag weer gedaan. voor de fantastische muziek. Ach, ik doe ook maar wat. En, ja. <laughs> ja, je doet niet zomaar wat. Je, je bent niet zo bescheiden, Willem. Nou, Kom, goed, op. Goed, goed. Kom op. hartelijk bedankt. En jij ook weer bedankt voor de gezelligheid... En en uh, ja, nou ja, goed, het over twee hoor weken, dat, dan hoor dan dat, weken. Hoor je dat, jongens? Ze vonden, het, ja, ze vonden ja. me gezellig. Dus ja. niet er ja. genoeg. Oh, dat kan ik me wel verstellen. Oh, dankjewel. Feu de la vie, feu de la mort, c'est moi le soleil. Je suis rouge et je brûle rouge. Je m'admire, ah, je suis Dieu puissant. Je suis Seigneur, je vais tout féconder la lune, brûler la lune, fermer la lune Et sur la plage une fille émue Donne son corps, tout ému, son corps au ciel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 Want even later komt de nacht en de schijnt een koele man De nacht is te koud, de man te grijs Toen neem me toch mee naar jouw hemelpaleis Daar wil ik zijn, alleen met jou dans le nid de mon blague j'ai que j'ai lief so lief je suis le feu je suis le sang c'est moi soleil je suis late En waar ik heb je